In het kabinet van Dr. Carrigaar staan twee titanen van de medische wetenschap lijnrecht tegenover LK. Nee, nee, nee, jij syfilitische onheilsprofeet. De rupturen in mild en lever spreken toch voor zich. Rupturen, je bedoelt zeker puncties. Hier, van het scrotum, helemaal door tot de prostaat. Het slachtoffer heeft nog een uur geliefd nadat zijn kreuzer eraf gebieden is, en is dan langzaam liegebloed gelijk een lam, op een offerfeest. Dat is een totaal verschillende modus op die hoor. Ik blijf erbij. Deze man is verscheurd door hetzelfde wilde dier dat Roger Batus en die rare naakte kerel uit aflevering 5, aangevallen heeft. Mon nee, als ik deze stacher hier vergelijk met die uit uw autopsieverslag, blijkt duidelijk dat er niet één, maar minstens twee moordenaars zijn. En dan kan ik mij alleen maar de vraag stellen waarom dat jij niet tot dezelfde conclusie wilt komen. Die verdachtmakingen prik ik niet uit mijn operatiekamer, pathetische patholoog. Kwakkelende kwakzalver, morbide mortisine, malpraktiserende Mephistopheles. Ongediplomeerde, scalpelzwaaiende, necrofiliserende... Dokter Bibber? We laten deze twee lijkenpikkers hun geschil uitvechten en schakelen even over naar Novello van de Woestijnen die altijd zijn neus volgt en dus logischerwijs bij de grootste stinkerd van het dorp arriveert. Jokasta! Jokasta, de deur! Wat verdomme, moet ik hun alles zelf doen? Ze weten ook dat ik nu graag recht sta. Met een obesitas? Ja, ik kom al. Reginald. De... Wola! Voilà. Uh, ik bedoel, Reginald Pus, I presume. Voornaald, wat verkoopt de nu weer al? Schuurborstels hebben we al genoeg en zeep. Daar geloof ik niet in. Ik ben rechercheur en... Uh, uh, inspectie? Met het vet is alles in orde. Uh, uh, ik verwerk daar helemaal geen en uh, Menselijke karkassen in. Uh, uh, dat zijn leugens van de concurrentie. Van die van hier echt over. Uh, nee, nee. Daar, daar gaat het niet over. Uh, ik zou graag een woordje spreken met uw zoon, Eddie. Oh, die jonge delinquent. Pakte mormeenaard verbeteringsgesticht. Maakt u zich geen zorgen. Hij zou gewoon getuige kunnen zijn in de verdwijning van Laura Pallemans. La, Laura Pallemans, ik weet van geen doofpotse. Er is helemaal geen geheimgenootschap. Ik heb de naam ekelhaft van mijn leven nog niet gehoord. Ik zweer het op al mijn kinderen. Een complot van een conspiratoire-comité en die ekelhaft zit erachter. Er wordt veel gesproken over die burgemeester, maar hij wordt weinig gezien. Ik zou hem wel eens een bezoekje moeten brengen. Bedankt, meneer Pus. U hebt me goed verder geholpen. Maurice, dit zakje wordt alsmaar klaarder als een klontje. Het gruwelijke geheim van Rotterdam staart ons in de neus. De kern van de zaak ligt hier, in het dorp. Alleen een volslagen idioot zou de oplossing voor dit mysterie gaan zoeken, mijlenver van het centrum. Ondertussen, mijlenver van het centrum... Rudy? Rudy? Is er iets? Je zit zo stil. Je hebt geen woord meer gezegd, sinds we dat bootje gehuurd hebben van die vissers. Ja, zeg Klaas, als ik niet mag zingen, dan zeg ik gewoon liever niks meer, hè, moed. Nobody shuts up Rudy Pilchers, Klaas. Nobody shuts up Rudy Pilchards. Goh, Rudy. Ik wist niet dat je het u zo aantrok. Het is gewoon met al die suspense van de laatste dagen. Onze capriolen met de bende van Robin Janssons. mijn net vermeden verdrinkingsdood. De intense homo-erotische spanning aan het haardvuur met die twee vissers. Verstond ja, ik dat wel, Klaas. Maar alleen, het zijn een bartemoot. En barden, ja, die zingen, hè. Je hebt gelijk. Weet je wat? Je zingt gewoon uw liedeken. Het is hier toch stelletjes op dat meer. Merci, Klaas. Merci. De maalstroom... ...van emoties. Zeg, Rudy. Het is precies... Rudy. Alsof dat dus dood is. Ik wil niet weer onderbreken, zeg. Het botert niet. Tussen mij en Rudy, Klaar, bavo. we zitten in een maalstroom. Ja, Klaas, een maalstroom van emoties, jongen, een maalstroom van emoties. Nee, van water. Peddelen, Rudy. Peddelen voor uw leven. Ja, Klaas, dat is wel niet goed voor mijn gitaar. jongen, die kan wel niet goed tegen water. Hè. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja.